I... Ja, welkom terug bij alweer het tweede uur van de vijftiende History of Heavy Metal special... dat vanavond volledig in het teken staat van de populaire grungeen... dat vanaf halverwege de jaren tachtig...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 on green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 You be, but I did it anyway. And then maybe some would say your life was sad But you lived it anyway. And so maybe your friends that stand around you watch you combo as you fall down to the ground. And then someday. The stand beside it, you were flying. Oh, you were flying off oh, so high. But then someday, people look at you. They're what the they call their only They want you suffer Yeah, here you're going home. And then someday, we could take our time to brush the leaves aside so you can reach us. Hey, but you let The what she had a pain, watch you suffer. Mm -hmm. Now, maybe I could have made my own mistakes, but I live by now, and then maybe. Some day comes to my raw holds sense of what i feel for you in my mind as a trip fire line that cold day when you lost control Shame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 Play it loud op ZSM Sanfoort. Plus Farooq Salt met Cedar.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 Deze heerlijke grungeavond hoorden we natuurlijk de Foo Fighters... met hun debuutsingle This Is A Call... van hun titelloze eerste langspeler uit 1995... De Foo Fighters werden in 1994 in Seattle opgericht door drummer Dave Grohl... de voormalige drummer natuurlijk van Nirvana. Na het uiteenvallen van Nirvana als gevolg van de zelfmoord van Kurt Cobain... in 1994 vreesde Grohl dat het pijnlijk of ongemakkelijk zou zijn... om weer met zijn bandleden te werken. Aanvankelijk was hij van plan om Foo Fighters een solo-onderneming te laten worden... maar in plaats daarvan vond Grohl verschillende muzikanten die met hem wilden spelen. De band zou een enorm succesvolle carrière hebben... die met succes de eeuwwisseling doorbrak. Foo Fighters hebben 15 Grammy Awards gewonnen... en zijn opgenomen in de Rock'n'Roll Hall of Fame. Ze worden een van de meest succesvolle rockgroepen... in de geschiedenis genoemd zelfs. Dit was het weer voor uh, wat betreft het vijftiende deel... van de metalgeschiedenisles. Ik hoop dat jullie weer genoten hebben van deze muziekavond. Volgende week ben ik er weer met wederom een underground avondje. En ga ik de geschiedenis van de black metal onder handen nemen. Dus luisteraars, wees gewaarschuwd. Het kan weer extreem worden. En met name de Scandinavische tak uiteraard daarvan. Waar het allemaal mee begon. Hopelijk tot dan. Ik bedank jullie nogmaals voor het luisteren. Voor nu nog een fijne resterende avond gewenst. En voor straks wel rusten. Ik heb een kort nachtje voor de boeg. Want ik moet morgen weer om vijf uur op. Dus Tot volgende week. Bedankt. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 11.